Ja, draag jij de jongen naar buiten, maak hem niet wakker. Uw mantel, gravinnetje. En dank u dat u mijn eten zo lekker hebt gevonden. Je schijnt hier heel gelukkig te zijn, Anisha. Is dat zo? Ja, dat ben ik, gravinnetje. Heel gelukkig. Uw oom is zo goed voor me. En jij bent goed voor hem, denk ik. Wij zijn goed voor elkaar, gravinnetje. Hm. Vooruit geen geklets. Alles klaar? Nou, weg dan met jullie. En kom de volgende kerstmis weer terug, hè? Tenzij je tegen die tijd getrouwd bent natuurlijk. Ik zal eens met hem bij u komen. Ik zal hem graag leren kennen. Nou, kom in. Oei, het is koud hier buiten. Zorg dat Mietka je goed inpakt. Dag, lief nichtje. Dag, oompje. En wel bedankt. Dag, oompje. Het was een goede jacht, Nicolai. Die karai van jou is een pracht van een hond. Hij maakt je niet ongerust over de beet. Hij ligt hem wel beter. Dag, Anisha. Dag, Raviddertje. Dag, uw edel. Dag, Anisha. Niet koud? Nee, ik heb het best. Hm? Hm? Jij hebt dit te pakken. <laughs> dat ik nooit meer zo gelukkig zal zijn. Wat een onzin. Nee, niet waar. Op de een of andere manier weet ik... dat ik nooit meer zo gelukkig en rustig zal zijn... als ik nu ben. Die arme boeken. Niet doen, Natasja. Je stoort iedereen en loopt niet zo zinneloos door de kamer. Mama, wanneer zei André dat hij zou komen? In zijn laatste brief. Dat weet je even goed als ik, in het nieuwe jaar. Zijn dochters hebben hem verboden eerder te reizen. Dat zou nog maanden kunnen duren. Maar doe niet zo gek. Het is nu kerstmis, nog een paar weken op zijn hoogst. Maar ik heb hem nu nodig. Op dit ogenblik, ik heb hem nodig. Radasha. Hoe kijk je niet zo aan, mama? Ik ga huilen als u het doet. Nou, kom een beetje bij me zitten. En help me met mijn patiënt. Begrijpt u het niet? Ik heb hem nodig. Waarom word ik zo alleen gelaten? Het is er, tasje. Oh, Sonja, kom met me praten. Maar niet in deze kamer. Het is hier zo saai. Altijd hetzelfde gezicht, hetzelfde gepraat. Wat doe je met dat glas? Oh, ik ging er schoon water in doen. Ik maak een tekening af. Je hebt altijd iets te doen. Ik niet. Hm. Waar is Nicolai? Die slaapt, geloof ik. Maak hem wakker, ik wil met hem praten. Ja. Natasja, Sonja, de toneelspelers zijn Wat? Ja, ja. Ze, ze zijn helemaal oh. in kostuum. Ze zien er zo prachtig uit. Ze, ze gaan alle huizen langs en ze willen dat we met ze meegaan. Haal Nicolai. Ja, kom Soja, Zij... ja, laten we alle kleren zoeken. We moeten er heel anders uitzien. Ja, laten nee, we hier we weg gaan. <laughs> terug, Natasja. Je maakt je vader nog wakker. Ach, oh, oh, ja, het spijt me zo. Was dat Natasja die zo schreeuwde? Wat heeft dat kind? Ach, Julia, ik weet het niet. Ze is onmogelijk. Ik wou dat voorst André terugkwam en met de vertrouwde. Gest bij de degen om, ik kan het zelf niet. Oh, oh, oh, oh, oh. <laughs> Je ziet er prachtig uit. Een echte huzaar. Hoe verkleed Nicolai ze? Als een halve tafel. <laughs> In een van mama's beste japonnen, maar zeg het wel niet. Nee. <laughs> Wat plant je die keur? Ik ga hem vreselijk af woeste snor en wenkbrauwen maken. Die moet jij ook hebben. Ja, alle cirkassetjes hebben die. Zo, hoe zie ik eruit? Oh, oh, oh, oh. Eén, doe de mijne ook. Staat al stil en gichel niet. Neem me niet kwalijk. Waar ja, jullie twee? We gaan allemaal naar Kajokov. Of... Dadelijk. Sonja, ja? als we vanavond terugkomen, moet je proberen mij de toekomst te voorspellen. Hoe dan? Op de ouderwetse manier in de spiegel. Nee, Natasja, niet doen. Jawel. Ik kan niet verder zonder het te weten. Beloof je het? Goed dan. Maak voor het, we wachten op jullie. We zijn klaar. Voilà. <lacht> <lacht> <lacht> en een huzaai en daar een circassie. <lacht> <lacht> oh, niet gelijk. Wat zie je er gek uit. <lacht> Wat stelt Natasja <lacht> voor? Ik ben een Turks meisje, kun je kunt het niet zien. Hij zat op een vries in de Het Ik ga wel een pleet om. Nog vooruit de anderen, die zijn er wel. Kom nou. Kijk, een haasenspoor door het veld. Een massa sporen. Dat is het licht, Nicolai. Is dat Sonja onder die van mama? Niet, niet. out Lieve Engel, je herkent ze niet. En Natasja, ja, kijk eens hoe ze eruit zien. Oh, hier is een cirkastje. Nou, oh, wat staat dat die lieve Sonja voor? En die stippen. Tja. Oh, nou, wie heeft ons echt. Wat zo voor? Die kiet daar van ja, de tafel zat. die huurzaam. Oh, net een jongen. En die benen. Wat is het daar heet? Ik moest even naar buiten Ja, ik ook Het is een het is een prachtige nacht De vorstende sneeuw Doen die oude schuur eruit zien Of hij uit edelsteen gehouden is mm -hmm. Hij schittert zo in het maanlicht Ja Jij ook, Sonja Jij ziet er ook anders uit Zien er allebei zijn uit. Nee, dat bedoelde ik niet. Ik bedoelde... Oh, God, Sonja. Ik kan je niet opgeven. Oh, Nicolai. liefste Sonja. Ik hou van je. Ik hou van je. Sonja. Sonja, waar ben je? Het is tijd om naar huis te gaan. je me beloofd hebt, Natasja, nu niet. Het is al zo laat. Alles zal in orde komen als je me wacht. Dat kan ik niet. Ik moest het ook. Omdat oh, je bent zo liefde. En Nicolai heeft natuurlijk nooit aan je getwijfeld. Hij zei tegen me in de trojka toen we teruggingen. Ik ben zo blij voor je. Wat heerlijk, hè, als we allebei getrouwd zullen zijn. Ik weet dat vorst André van Nicolai zal houden. En als hij beter kijkt. Kan... En jij en Nicolai zullen bij ons komen logeren. En onze kinderen zullen met elkaar spelen. Ja. Alleen... Wanneer zal dat allemaal gebeuren? Ik vrees van nooit. Zou het zou te mooi zijn. Neem de spiegel. Misschien zul je hem zien. Ik zie iemand met een snor. Je moet proberen voorbij je eigen gezicht te zien. En ja, giechel me. Probeer het nou. Doe je best. Het gaat niet. Ik zie alleen de kamer en de kaars en mezelf. Doe jij het voor mij, Sonja? Alsjeblieft. Je moet het doen. Vandaag ben ik zo bang. Nou, ik zal het proberen. Nou, ga weg dan en kijk niet over mijn schouder. Kun je iets zien? Nee. Het vorig jaar zag je wel iets. Je probeert het niet. Dat doe ik wel. Huh? Natasja! Zag je? Wat was het? Zag je André? Ja. Hoe staan het vliegend? Nee, ik zag... Eerst was ze niet. Toen zag ik hem liggen. Is hij ziek? Nee. Nee, echt niet. Zijn gezicht was vrolijk. Toen draaide hij zich naar mij toe. Ja? ja. Dan toen kon ik het niet meer goed zien. Iets, iets, iets roods Een blauws. Dat was alles. Oh, wanneer komt hij terug? Wanneer zal ik hem zien? God, ik ben bang voor hem. Voor mezelf. Voor alles. Wil moeder, luister. Luisteren? Ik vroeg je hier te komen om me te helpen en dat doe je nu zo. Wij kunnen volkomen verarmen, het landgoed kan te gronden gaan en jij trekt je er niets van aan. Lieve, ze kunnen je door het hele huis horen. Ja, Nicolai heeft besloten ons graf te graven. Dat is niet eerlijk. Wat bedoel je, lieve? Hij heeft me juist verteld dat hij van plan is met Sonja te trouwen. Hij, in zijn positie, met zijn vooruitzichten, heeft besloten een klaploopster zonder geld te trouwen. Een meisje niet veel beter dan een dienstmeid. Spreek tegen hem er een neer met hem. Ik heb alles gedaan wat ik kon. Ja, dat is niet goed, Nicolai. Oh, sorry, jij is een heel aardig meisje, dat geef ik toe. Maar we hadden heel andere verwachtingen. Ja, dat weet ik. Julie Karagina, de erfgename die ik om haar geld moet trouwen. Oh, zo moet je het niet zeggen. Iedere verstandige man wil een vrouw met een beetje geld. Ik zal het huis in Moskou en het landgoed moeten verkopen. Er zit niets anders op. Maar Sonja en ik kunnen heel eenvoudig leven, vader. En Natasja is bezorgd. Als u het landgoed eenmaal van schulden hebt vrijgemaakt... Vrijgemaakt? Uh... Mijn jongen, dat heb ik geprobeerd. Maar ik weet niet hoe het komt. Hoe meer ik het probeer, hoe meer mijn zaken in de war lopen. Ik heb Sonja laten roepen. Ze zal zelf horen hoeveel dat egoïsme van jou je ouders kost. Oh, Moet lieve, er gemeen vind... Ben jij niet gemeen tegen ons geweest? Wanneer hebben we je ooit iets geweigerd? Jij die meegeholpen hebt ons in deze toestand te brengen... met je gokken, je mooie paarden en je slechte vrienden wij hebben ons opofferingen voor je getroost. En nu jij er één voor ons zou kunnen doen... Ja, kom maar binnen meisje. Jij bent hierbij betrokken. Zeg het er nu maar. Vooruit, zeg het er. Sonja, wees niet bang. Mijn moeder is boos op ons omdat ik gezegd heb dat ik met jou wil trouwen. Lieve tante, kunt u ons gevoelens niet begrijpen? Begrijpen? Ik begrijp het uitstekend. Mijn vriendelijkheid voor jou is beloond met ondankbaarheid. Door te van het begin af aan gelegd hebben mijn zoon in te palmen. Het dus niet ik kan het niet helpen dat ik van Nicolai houd. Ik zou hem liever opgeven dan dat u zoiets om me denkt. Nee, mijn moeder heeft geen recht om dat te eisen. Geen recht, geen recht. Moeder, om... luister nu eens rustig naar me. Ik weet dat ik u teleurgesteld heb en ik vraag u, en u ook vader, om het te vergeven. En Sonja ook, als er iets te vergeven is. We zouden allebei liever uw toestemming tot ons huwelijk hebben. Maar op Je deze... bent meerderjarig. Forst André trouwt ook zonder de toestemming van zijn vader. Je kunt hetzelfde doen. Maar ik zal die intrigante nooit als mijn dochter accepteren. Oh. Intrigante? Iemand die meer van mij houdt dan u? Ah, Nicola, op! Je part onzin. Hou je buiten, Natasja. Dat doe ik niet. En ik schaam me niet dat ik geluisterd heb. Oh, mama, het is niet zoals u denkt. Ze houden echt van elkaar. En dat moet u begrijpen, u die zoveel van papa houdt. Het zou vreselijk zijn als ze gescheiden werden. Ik heb geprobeerd goed te zijn voor Sonja. Dat bent u ook altijd geweest. En nu moet u zich niet van haar afkeren. Of u zal Nicolai wanhopig maken. En jij, Nicolai? Je moet beloven niets te doen zonder het mama te zeggen. Als Sonja maar niet slecht behandeld wordt als ik naar mijn regiment ben teruggekeerd. Alsof mama daartoe in staat is. Beloof het, Nicolai. Nou, goed. En mama? Zult u lief zijn voor Sonja? Ja. Ja, maar, maar ga nou weg alsjeblieft. Laat me alleen. Lieve mama... Probeer niet ongelukkig te zijn. We houden allemaal zoveel van u. Kom mee, Natasja. U weet, moeder, dat ik morgen vertrek? Ja. Ik zie je nog wel voor je weggaat. En ik vraag niets meer. Oh, Ilja, wat moet er van ons worden? Ik ga voor het eind van de maand naar Moskou en probeer het huis te verkopen. Jij moet hier blijven, lieve. Jij bent niet goed genoeg om mee te gaan. Er is niets klaar daar. Het huis is deze winter niet verwarmd. De meisjes en ik kunnen logeren bij Simova. Ze heeft ons al zo dikwijls gevraagd. Bovendien hoor ik dat Forst André's vader en zuster daar zijn. En ik moet eens kennis met ze maken. Probeer uit te vinden wanneer ik terug verwacht word. Precies bedoel ik. Natasja is zo rusteloos. Ilja, doe je best een datum voor het huwelijk vast te stellen. In het begin van de winter waren vorst Nikolai Bolkonski en freule Maria naar Moskou verhuisd. Ondanks zijn ouderdom en excentrieke ideeën boezenden de oude vorst zijn bezoekers een gevoel van eerbied in. Maar zij beseften niet dat, behalve de paar uren dat zij hun gastheer zagen, er ook nog 22 uren waren waarin het privéleven van het huis een gang ging. Uit! Uit! Mijn huis Vorst Bolkonski, mijn waarde heer, Frans Slaaf van Bonaparte! eruit, zeg ik je! Dr. Metivier, wat is er? Uw vader, een, een opmerking die ik maakte, hij nam er aanstoot aan. Ja. Hij is niet erg goed, gal en bloed aan het hoofd. Zuur oh. die schurk weg! Spiolen, verraders, overal! Geen ogenblik in mijn eigen huis! Oh. Blijf kalm, mijn lieve dame, ik kom morgen terug. Het is jouw schuld. Hebben jullie gezegd een lijst te maken... ...van wie toegelaten mag worden? Mijn vader is ook zelf op de medievier te zien. Mijn beste vorst, wat is er? Maak u niet zo verstuur. zal Boerriëne, u ziet hoe ze me behandeld... ...en nog wel op mijn naamdag. Als er straks gasten komen... U dan... had moeten bedenken, freule. Help! Wat? is gemeen, onmenselijk... Gebruik te maken van zijn zwakheid. hoe kun je... Wat zei je? Zij durft te spreken tegen de eerste persoon in dit huis. Mijn beste vriendin. Papa. Ik zal je laten zien wie hier heer en meester is. Vraag mamsel Boerjene om vergeven. Nee, beste vorst, nee. Ik meer. Vraag haar vergiffenis. Of verlaat dit huis. Ik vraag u vergiffenis, mademoiselle. Pak je nou weg. En ga ergens huilen en bidden. Ik wil je niet weer zien... ...voor mijn gasten komen. Ja, vader. Als, als de een of andere dwaas ...maar met de wilde trouwen... Maar nee, zelfs met haar fortuin is een te bittere pil voor iemand om te slikken. Kom, lees me wat voor. Mamsel, help me wat te kalmeren. U, u bent de enige die genegenheid voor me voelt. Bonaparte behandelt Europa als een zeer over een baard gemaakt schip. Het kon alleen maar verbaasd zijn... over de langmoedigheid of de blindheid van de gekroonde hoofden. Nu is de beurt aan de paus. Bonaparte ziet er geen been... in het hoofd van de katholieke kerk af te zetten. Maar ik er eens weg. Ja, ja. Alleen onze soeverein heeft geprotesteerd... tegen de bezetting van het grondgebied... van de hertog van Oldenburg. Er zijn gebieden aangeboden in ruil... voor het hertogdom, mijn beste generaal. Hij verplaatst de hertogen... Zoals ik mijn horen van de Kaleheuvel naar Bogutjarovo... of mijn landgoederen in Raja Zand kan verplaatsen. De hertog van Oldenburg draagt zijn tegenslagen... met een bewonderenswaardige grootheid van karakter en berusting. Heb je hem gesproken, Boris? Ik heb de eer gehad aan hem voorgesteld te worden... op mijn reis van Petersburg naar Moskou. Eh, dragen? <laughs> dragen? Geloof jij in het dragen van tegenslagen met berusting? Ik had iets beters van je verwacht... Drubetskoy. U begrijpt me niet goed vorst. Ik signaleerde alleen maar. Ik zei niet dat ik hem zou navolgen. Ik mag hopen van niet. Laten de Russen hun geestkracht en onafhankelijkheid behouden. Ik geloof dat ze dat gedaan hebben, meneer. Laat ze dat dan tonen, Ik heb vanmorgen met die de deur uitgegooid, omdat hij een frans van een schark is. En wat Bonaparte betreft, het enige wat we kunnen doen is ze zorgen voor een bewapende grens en een vastberaden politiek dan zal je het nooit wagen onze grenzen te overschrijden zoals in 1807 ik ben het volkomen met u eens vorst ben blij zoveel verstand aan te treffen bij een jonge man hm wat gaat u al weg ik moet wel vorst zodra ik afscheid heb genomen van prinses maria oh die heeft zich ergens in een hoekje verstopt kom mij nog eens bezoeken luitenant dat zal ik graag doen meneer en nogmaals, mijn gelukwensen met uw naamdag. Nee, zoals ik zei, vorst, hoe kunnen wij de Fransen bestrijden als zij de goden zijn van onze jeugd, onze dames? Onze mode is Frans, onze ideeën zijn Frans, onze gevoelens zijn Frans. U stuurde met die Vier de laan uit omdat hij een Fransman en een schurk is. Hoewel de vrienden van vorst Bolkonski hoofdzakelijk oude vrienden waren van zijn eigen generatie, had de jonge Boris Drubetskoy met een oogje op freule Maria zich zo in zijn gunst gedrongen dat de vorst voor hem een uitzondering maakt op zijn regel... geen vrijgezellen in zijn huis te ontvangen. Mag ik u storen in uw gepeins, vrouw Marja? Oh, oh. luid aan de bretskooi. Neemt u me niet kwalijk. Nee, ik ben het die me moet verontschuldigen. Ik maak u wel het schrikken. Ik hoop dat het prettige gedachten waren. O, oh, ik, ik dacht aan mijn kleine neefje, mijn broers zoontje. Ik vroeg me af of hij me miste. Hoe zou je anders kunnen... U moet alles voor hem zijn. Kinderen vergeten zo gauw. Maar hij zal u nooit vergeten, daar ben ik zeker van. Geniet u van uw verblijf in Moskou? Ik? Oei, oh, ik ben het gelukkigst als ik thuis ben. Natuurlijk, wie is dat niet? De kleinste dingen. De bomen, de beekjes. Zelfs ons kinderspeelgoed zijn onze mooiste herinneringen. Ja. Maar er zijn ook wel genoegens te vinden hier in de stad... En als u me dat zou willen toestaan, zou ik het zeer op prijs stellen, is u te laten zien. Oh, dat is heel vriendelijk, maar mijn vader zou het nooit toestaan. Oh, maar als ik met hem sprak, ben ik... Nee, nee, nee, alstublieft, ik... ik smeek u, doe het niet. Hij zou zo boos zijn. Voor zo'n voorrecht, vrouw, zou ik zijn boosheid tarten. Oh, niet op u. Oh, alstublieft, denkt u er niet meer aan. Als u opstaat. Ja. Maar u zult mij hopelijk het genoegen niet weigeren u te zien als ik een bezoek breng. Hé, hey, Boris, ik dacht dat jij weg was gegaan. Ik nam afscheid van de vrouw. Dan. Is tussen elf en twaalf een gepaste tijd om u te bezoeken, bedoel ik? Ik ben altijd hier, luidnaand. Dank u. Au revoir dan. Au revoir. ja. Pierre. rusten. Iedereen is weg. Maar misschien mag ik nog even blijven om wat met u te praten. Oh, graag. Het is prettiger om met een oude vriend te praten. Kent u die jongeman al lang, vrouwen? Wie? Boris Trubetskoy. O, oh, pas zie je dat wij in Moskou zijn. Vindt u hem aardig? Ja, het is een aardige jongen. Maar waarom vraagt u dat? Omdat ik opgemerkt heb dat als een jonge man met verlof van Petersburg naar Moskou komt... dat meestal is met de bedoeling een rijke vrouw te trouwen. Ach. En deze jonge man regelt zijn zaken zo... dat waar een rijke erfgename is, hij daar ook is. Hebben ze dat opgemerkt? Op het ogenblik aarzelt hij wie hij zal belegeren. U of mademoiselle Julie Karagina. Komt hij daar dan ook aan huis? Heel dikwijls. Ik denk dat hij daar nu naartoe is. Ze geven een partij vanavond. Kent u overigens de nieuwe manier van het hofmaken? Bestaat die? Jazeker. Om Moskouse meisjes te behagen moet je melancholiek doen tegenwoordig. Als u hem de gelegenheid geeft, zal hij dat ook tegen u doen. Ik geloof dat hij het daarnet geprobeerd heeft. Als hij u vroeg, zou u dan met hem willen trouwen? oh, o, oh godgraver. Er zijn ogenblikken dat ik met iedereen zou willen trouwen. Vrouwen, u kunt niet weten hoe afschuwelijk het is van iemand die je naast staat te houden en te voelen dat je niets anders doet dan hem geven. Er blijft maar één ding over: weggaan. En waar zou ik heen kunnen? Wat is er dan? Wat is er, Vrouwen? Oh, niets, niets, vergeef me. Ik weet niet wat er vandaag met me is. Maar er is iets dat u hindert. U bent ongelukkig. Wilt u het me niet zeggen? Misschien kan ik u helpen. Het is... Het is André. Zijn huwelijk. Mijn vader vindt het dan niet goed, maar... Maar André is vast besloten. Weet u iets over de Rostovs? Ik hoor dat zij gauw komen. Over een paar weken. Wanneer verwacht u uw broer? Oh, iedere dag. Maar ik wou dat ik gaf Natasha Natasja kon leren kennen voor hij komt. Zodat ik hem zou kunnen zeggen dat we bevriend zijn. U kent haar al lang. Wat is het voor een meisje? Wat vindt u van haar... Wat ik van haar vind... Hoe zegt u alstublieft de waarheid? Want André zet zoveel op het spel door tegen zijn vaders wil te handelen. Ik weet niet hoe ik uw vraag moet beantwoorden. Ik weet niet wat voor soort meisje ze is. Ze is bekoorlijk, maar waarom? Dat weet ik niet. Ja, dat is alles wat ik van haar kan zeggen. Is ze verstandig? Ik geloof het niet. En toch... Ja, het is onmogelijk haar te beschrijven. Ze is gewoon charmant, dat is alles. Ik zou zo graag van haar houden. Zeg haar dat. Als u haar ziet, hoe ik haar ontmoet. U zult van haar houden, vrouw. Daar zult u niets aan kunnen doen. Hm. Het knapste paar in de zaal, madame Caragina. En ze dansen zo goed met elkaar. Boris heeft het wel honderd keer tegen me gezegd. Niemand is zo'n goede paard als mademoiselle Julie. Het verlof van uw zoon is gauw afgelopen, geloof ik, voorstel. Ja, hij gaat over een paar dagen naar Petersburg terug. Maar ik viel u in de reden, lieve. U zei dat er moeilijkheden waren met de landgoederen in Penza? Niets dan wanbeheer. De rentmeesters bedriegen je zo. Maar wat kun je eraan doen? Nou, ik weet het, ik weet het. Er is een man voor nodig om een groot fortuin te beheren. Ach, zie eens hoe ze naar elkaar kijken, die twee. Loris zegt dat zijn ziel rust vindt in uw huis. Uw Julie is altijd zo bekoorlijk en melancholiek. Goedenavond, madame Karagina. Ach, wel, Forst u bent dus toch gekomen. Dacht u dat ik mij het genoegen zou kunnen ontzeggen? Hoe maakt u het, voorstin Trubetskaya? Ik hoorde dat u naar Moskou zou komen, vorst. Wanneer is u aangekomen? Gisteren, toen ik mezelf de eer aandeed een bezoek te brengen aan madame Karagina en haar dochter ik Ga met jullie praten, vorst. ze vroeg al naar me Erg vriendelijk van haar, excuseert u mij Zo'n charmante jongeman, en zo knap oh, Als je van dat opvallende type houdt Vergeef me, ik moet met Boris spreken voor hij weer gaat dansen Maurice... Maurice luister. Laat je even achter die palmen lopen, daar is het koel. Goed, moeder. Hier kan niemand ons horen. Wat is er? Heb je Anatole Kuragin gezien? Ja, natuurlijk. Ik heb met hem gesproken, waarom? Ik heb uit zeer betrouwbare bron dat zijn vader hem naar Moskou heeft gestuurd... ...om met jury te trouwen. En ik mag er zo graag... dat het me zo spijt als zo'n huwelijksloot. Wat vind jij daarvan, mijn jongen? Met andere woorden... u vindt dat ik haast moet maken met een aanzoek. Mijn beste jongen, wat zou je nou beter kunnen doen? Ze heeft de twee landgoederen in Penza en het Nishigorod bos in haar bruidschat. En ze is echt niet zo lelijk. Ik geef de voorkeur aan vrouw Maria. Marja. Ja, ja, ja, ja, dat begrijp ik best... Maar daar zou je veel meer tijd voor nodig hebben en je verlof is bijna om. Jullie zou je nemen als je er vroeg. Dat weet ik, maar ik kan mezelf er niet toe brengen. Als ik haar aankijk, kan ik zien dat ze het van me verwacht. Ze moet zo nodig trouwen. Doe het doet er niet om met wie. Daar was ik al bang voor. Ach, mijn lieve jongen, laat je de kans toch niet ontglippen. Je verdient het rijk te zijn als ik mij van haar hield. Maar je kunt je geen liefde veroorloven, mijn jongen. Daar zijn we te arm voor. Ah, daar komt ze. zoekt je. Ik zal Anatole bezighouden terwijl jij met haar spreekt. Oh, Boris, voor je eigen best wil aarzel niet. Ik weet dat dit het beste voor je is. Nog in een melancholieke stemming, luitenant Rubetsko, hè? Ik vrees dat je je niet amuseert op mijn partij. Neem je aan mijn stemming. Ik dacht eerder dat deze. Oh, avond... eerder ja. Maar je kunt toch ook wel eens vrolijk zijn. Vorst Anatole was heel amusant. Hij zei de schandelijkste dingen. Weet je wat oh, hij zei? Oh, ik kan wel raden wat hij zei. Het is niet moeilijk iemand te amuseren die zo afhankelijk is van degene die haar het hoofd maakt. Is dat voor mij bedoeld? Je bent als ieder andere vrouw niet in staat tot trouw. Ja, ik ben als ieder andere vrouw als je bedoelt dat ik van verandering houd. Wie wil Aldo maar weer hetzelfde horen? In dat geval zou ik je aanraden... Nou? Wat zou je me aanraden? Ik... Vergeet me, Julie. Het was niet mijn bedoeling ruzie met je te maken. Het... Het was dat ik je met Courage inzag. zag. Oh, was je jaloers. Oh, Boris, was je echt jaloers. Je kent mijn gevoelens voor je. Dat ik hier dag in dag uitgekomen ben... Ik weet dat je mijn gezelschap gezocht hebt, ja. Maar je moet me wel zeggen waarom. Wees niet bang, Boris. Zeg het me. Ik... Ik hou van je, Julie. En vraag je me de eer aan te doen mijn vrouw te worden. Boris! Wil je... Julie, oh. wil je? Hoeveel hou je van me, Boris? Meer dan je ooit van een ander gehouden hebt? Veel, veel meer. Met je hele hart? Met mijn hele hart. Oh, dan zal ik met je trouwen, Boris. Oh, ik wist dan dagen dat je me hebben wilde dwaze jongen. Dan mag je me kussen? Ah. Oh, niet mijn hand, domme hoor. Laat op een avond, aan het eind van januari 1811, kwamen de Rostovs bij Akosimova Dimitrievna's huis in Moskou aan. Oh, wat zijn jullie koud! De samoir staat te koken en er is rum voor de thee. Ik had jullie al veel eerder verwacht. Moskou is zo vol, tante. De sleeën konden er haast niet doorkomen. En terwijl we reden, zagen we hopen mensen die we kenden. Is het niet, Sonja? Bonjour, Sonja, lieve. Ik zag je zo gauw niet. Hoe maakt u het, madame Akosimova? ...trekken jullie maar gauw je mantels uit. Waar is je vader gebleven? Hier ben ik, Marja. Oh, je hoeft me geen handkus te geven. Kom en warm je. Wel, wel, Natasja. Je ziet er mooier uit dan ooit. Geen wonder dat je zo'n prachtige man aan de haak hebt geslagen. Schenk jij de thee in, wil je, Sonja? Ik veronderstel dat je hier bent om je uitzet te kopen. Ja. Alweer meer onkosten, hè, Ilya? Ja? ja, maar voor mijn kleine Natasja... Ik weet het niet, ze is te goed... En je denkt dat ze het waard is. Nu en dat ben ik. Is het niet, papa? Natuurlijk, <laughs> mijn kind. Oh, dank je, Sonja. Doe een beetje rum in die thee, ja, Dat houdt de kou uit. Ja, de huwelijken schijnen in de lucht te zitten. Heb je het al gehoord van Boris Droebetskoy? Gaat Boris trouwen... Met wie tante? Met die Julie Karagina. Zijn moeder heeft hem ertoe aangezet. Ja, hij is Anatole Kuragi net even voor geweest, zeggen ze. Oh, hij kan er niet zien natuurlijk. Maar ja, het betekent geld. Arme Boris. Onzin. Hij heeft zijn bed gespreid, laten nou maar hem dan maar En met de bezoekhof is er een verzoening geweest. Hij is van er weggelopen en zij is achter hem aangedraafd. Ja. Ik zal Pierre ten eten vragen als jij hier bent. Oh ja, alsjeblieft. We houden allemaal zoveel van hem. Wat je kleren betreft, die moet je kopen bij de aardschurk. Bij wie? Bij madame Aarshoekert. Ik noem het de aardschurk, vanwege de prijzen. <lacht> Ach, maar ze zal je niet overvragen als ik met je meega. Wat heb jij eigenlijk te doen, Ilja? Zo het een en ander. Daar zijn de kleren van Natasja... ...en daar heeft zich een koper voor gedaan... ...voor het Moskouse landgoed aan huis. Ach. Als je het goed vindt, zal ik een datum vaststellen... ...om naar het landgoed te gaan en mijn meisjes bij jou laten. Oh, heel goed. Heel goed. Ze zullen bij mij heel veilig zijn. Ja, net zo veilig als in een klooster. Mm -hmm. Ik zal ze meenemen waar ze heen moeten, ze een beetje uitschelden en ze een beetje vertroetelen. Maar er is wel één bezoek dat jullie moeten brengen, Ija, voor je je zaken behartigt. En dat is aan Vorst Bolkonski. Kent u hem, tante? Hem kennen? Ik ken de hele familie. En wat Vorst André aangaat, ach, die heb ik gekend van klein jongetje af. Maar denk eraan dat je op moet passen, hoor, bij dat bezoek. De oude vorst is erg stekelig en hij is erop tegen dat zijn zoon weer trouwt. De vorst André heeft zijn vaders toestemming niet nodig, maar ja. Dat weet ik, maar het is niet prettig in een familie te trouwen tegen de wil van de vader. Heb je het warm, Sonja? De gezicht is zo rood als een klaproos. Ga een beetje met de kachel weg. Ja, uh, uh, dank u. Nee, je moet het rustig en vriendelijk aanleggen. Nou, Natasja, jij bent een verstandig kind. Jij zult wel weten hoe je moet optreden. Wees vriendelijk en gebruik je verstand en alles komt in orde. Wil iemand nog meer thee? Nee, dank nee, je. Als jij dan even aan die bel trekt, Sonja... ...dan zullen de bedienden jullie je kamers wijzen. Ze hebben de koffers al bovengebracht... ...dus alles is klaar voor jullie. Dank je, Marja. Tante? Nou, nou. Waarom kijk jij zo benauwd? Ik, eh... Uh... Nee, het is niets. <laughs> Denk je dat ik dat niet kan raden? Wees niet bang, mijn kind. Vos Nicolai zal je niet opeten... En je zult Maria, je toekomstige schoonzuster, heel aardig vinden. Die doet geen vlieg kwaad. Ze heeft me gevraagd jullie samen te brengen, dus ga haar morgen bezoeken met je vader. Morgen? De avond na het bezoek aan Forst Polkomski gingen de Rostovs naar de opera, waarvoor Maria Dmitrievna hun haarloge had afgestaan. Deze trap op, meisjes. Volg me. Ik wil jullie niet kwijtraken in de menigte. Oh, wat een prachtige Japon. Natasja, zag je dat? Nee, ik let er dan niet op. Je pieken toch over wat er vanmorgen is gebeurd? Probeer er niet meer aan te denken. Hij heeft gelijk. Ze kunnen zijn vader en zuster misschien. Ik hou van André, niet van die anderen. Tuurlijk. En het zal zo'n mooie avond worden. Oh, je zult genieten van de opera. En je zult bewonderd worden. Je zult toch blij zijn dat je gegaan bent, dat weet ik zeker. Zo, we zijn er. Dit is onze loge. Nummer 10. Gaan jullie maar naar binnen. Oh, heerlijk. Precies in het midden. Heb je een prachtig gezicht op alles, hè? Het toneel, het orkest, al die mensen. Op mijn woord, heel Moskou schijnt hier te zijn. Maar ik zie geen knappere vrouwen dan het paar dat ik bij me heb. <laughs> Ga zitten, liefjes. Daar is Alemina. Zie je? Met haar moeder. Oh, daar valt niet veel te vangen. Niemand zal ze vanavond opzoeken. Goeie hemel. Daar is Michael Kirillovic. Dikker dan ooit. Hè? Papa? Daar is Boris met de Karagina's en zijn moeder. Huh? Nee, daar. Oh, ja. Er fluistert iets tegen Julie en zij tikte met haar waaier. Wat is ze lelijk. Arme Boris. Waarom? Ah, oh. Hij heeft gekregen waarom hij gevraagd heeft. Zijn moeder kijkt in ieder geval heel gelukkig. Haar hele gerimpelde gezicht straalt. Wat een wonderlijk ding heeft ze op haar hoofd. <gif> Zie je dat, Natasja? Julie kijkt naar ons. Nu draait ze zich naar Boris en vraagt hem iets. En hij schudt zijn hoofd. Als ze jaloers op me is, hoeft ze zich niet ongerust te maken. Maar ze zien er toch gelukkig uit. Ja. Als André maar hier was. En zo tegen mij fluisterde. Je zei dat je er niet aan zou denken. Ik probeer het maar soms. Ja... Mag ik binnenkomen? Hé, hey, tjin, tjin mijn beste. Natuurlijk. Hoe gaat het? Je kent mijn dochters, geloof ik. Ik heb de eer. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Wat leuk u allebei te zien. En wat een mooie toilette, lieve jonge dames. Als je eens wist wat ze me gekost hebben. Kom bij ons zitten. Nee, nee, ik kan niet blijven. Ik kwam er even binnen. Een man heeft zijn plichten. Wat gebeurt er nu? Het orkest komt op. Oh, die opera is zo vervelend. Je hebt geen tijd om je vrienden te zien. Gelukkig luisteren de meeste mensen niet. U kent hier zeker iedereen? Op een paar na, natuurlijk. Ik weet niet wie die officier daar is. Toch komt hij dus bekend voor. Waar, mademoiselle? Daar ben beneden in de stalles. Die, die in het Persische uniform met al die jonge lui om hem heen. Oh, Sonja, Sonja. Heb ik iets gezegd? Herken je hem niet? Je nee. oude bewonderaar, Dologov. <laughs> Dologov? Hij ziet er zo anders uit. Ah, dat komt door dat uniform. Waar komt hij vandaan, Tjintje? Ik dacht dat hij verdwenen was. Ja, hij was in de Caucasus en daar liep hij weg. Ze zeggen dat hij minister is geweest van een of andere regerend hoofd in Perzië, waar hij de broer van de Shah vermoord. Hmm. Alle Moskouse dames zijn gek op hem. Je hebt je kans gemist, Sonja. <laughs> of de Pers, dat is de man. Je kunt niets horen of Dologov wordt genoemd. Ze zweren bij hem. Ze bieden hem je aan alsof hij een schoonlijk is... Dologhoff en Anatol Kuragin hebben alle dames het hoofd op hol gebracht. Hij ziet er schrik aan jagend uit. Ik dacht dat jullie dat prettig vonden. Wel, ik moet er een paar andere bezoeken afleggen. Ah, ah, ah. Ik zie dat alle mannen naar u kijken, vinnetje. Pas goed op haar, Ilja, of ze glijdt je door de vingers. Au revoir, au revoir, Waar is Anatol Kuragin? Ik zie hem niet. Ik ook niet. Ik geloof niet dat hij er is. Bonsoir, graaf Rostov. Wat? De dame in de loge naast ons, papa. Oh, graaf in de Goedenavond. Ik wist niet dat uw loge naast ons was. Dat verhoogt ons plezier. <laughs> Hoorde ik u spreken over mijn broer Anatol? Hij moet er wel zijn. En uw echtgenoot, Karin? Ach, die moet hier ook ergens zijn. Ik weet dat hij van plan was te komen... Is dat uw dochter Natasja, Graaf? Oh, pardon. Ik had de indruk dat u... Natasja... Nee, nee, nee, nu niet. Het scherm gaat juist op. Laat ze allebei in de pauze maar in mijn loge komen. Heel graag. Zei u dat ze de vrouw van graaf Graafbezoekhof was? Ja, oh, mooie vrouw, hè? Shh, papa. Begint... Anatol, je bent erg laat. Dat weet ik. Waar is Dolorov? Uh, beneden in de stalles. Hm? Nee, nee, je kunt nu niet naar hem toe, dan val je iedereen lastig. Kom hier bij mij zitten. Semjonova zingt prachtig. Nou, dat een uh, dikke mormon. Stel. Kijk naar de loge hiernaast als je niet naar het toneel wil kijken. Hm? Ik heb allerliefste muren. Dat is de kleine Rostova. Is ze niet mooi? Amand Amidelijk. Is dat naar nou de verloofde van Molkonski? Dat is nog een geheim Ja, een van die geheimen die iedereen kent Wat een dwaasmoesliman zijn Er alleen in Moskou te laten Ruil eens met mij Ik wil dat beter zien Anatole, ga haar niet zo aan Je laat hem blozen Ze heeft geen ogenblik naar me gekeken Ze weet dat jij naar haar kijkt Gedraag je behoorlijk, dan zal ik je de pauze aan haar voorstellen nu op het toneel Nee, ik ga beneden naar de stallen. Dan kan ik het beter zien Over ja. Natasja, heb je gezien wie dat was? Ja Anatole Kuragin Hij keek de hele tijd naar je Ach, onzin Ik zag dat hij je bevonden Dus Sst. de mensen kijken naar ons Zou je me aardig vinden? Nou, ik zie er ook aardig uit dus waarom niet? Er is niets verkeerd in hem bewonderd te worden. En ik had mezelf beloofd dat ik deze avond niet zou bederven... door aan André te denken. Daar is hij. Hij loopt langs het pad om naast Dollechof te gaan zitten. Hij lijkt erg op zijn zuster. Net zo knap. Hij heeft juist iets tegen Dollechof gezegd. En nu keren ze zich allebei om naar mij te kijken... Ik ga niet verlegen doen. Ik hou mijn ogen op het toneel gericht. Dan kunnen ze zien dat ik me niets van hen aantrek. Ze krijgen geen blik van me voor de eerste acte voorbij is. En misschien daarna nog niet. Geweldig! Prachtig! Nu, liefjes, vinden jullie het mooi? Niet bijzonder. Ik vind het nogal gek. Oh, Natasja. Ja, dat is het. Ik kan niet geloven dat die weer mensen verliefd zijn op elkaar. Ze zijn zo dik en oud. Het is opera, kind. Je hoeft het niet te geloven. De muziek is de hoofdzaak. Nu, zullen we onze benen een beetje strekken? Graaf Rostov, vergeet uw belofte niet. We komen, Gavin. Kom mee, liefjes. Mooi. Ze gaat juist de loge van mijn zuster binnen. Laat er met rust aan het dorp. Je hebt al eens eerder met vuur gespeeld. En je gebrand. Doe dat niet nog eens. Niet meer dan een avontuurtje, beste kerel. Genoeg om een beetje vrolijkheid aan het bezoek te geven. Daar mijn kind hoe het, het zij saai genoeg vinden met de oude vader. En dat uh, schijnt heilig uitzien in lichtje van. Me. Wacht maar niet op het op het eind. Ik zie je wel, ik dat mijn ben. Mijn lieve gravinnetje, je bent mooi. Heel mooi. Geen wonder dat de hele stad over je spreekt. Graag, uh, Rostov, u moet u schamen zo'n parel op het land te begraven. Hoe lang denkt u hier te blijven? Niet langer dan veertien dagen. Dan moet u mij laten zorgen voor uw meisjes. Ik zal proberen ze bezig te houden. Dat is heel vriendelijk van u, gravin. Maar mijn nichtje Baja. We zullen ze samen delen. Daar sta ik op. Ik heb al zo lang kennis willen maken met uw dochter Natasja. Ik heb alles van je geroeid. Van mijn paasje, Drobetschko. Oh ja, Boris en ik waren al goede vrienden toen we kinderen waren. Je weet dat hij gaat trouwen? Maar natuurlijk weet je dat. Julie Caragina loopt er voor iedereen mee te koop. O, kijk, Boris wuift naar je. We moeten even met hem praten, liefje. Gaat u maar, graaf Rostov. En laat mij een beetje babbelen met uw lieve Natasja. Zullen we Boris je gelukwensen overbrengen, Natasja? Natuurlijk. En mijn beste wensen voor Julie. Kom hier bij me zitten. Zo. Zeg me nu eens wie je zoekt. Wie ik zoek... Oh, al de tijd dat we hebben gepraat gingen je ogen door de zaal Ik wist niet Ik bedoel, je moet toch er ergens naar kijken Ah, daar is iemand die naar jou keek, geloof ik Binnen Oh, Anatole Ik heb juist een nieuwe vriendin gekregen Mijn broer Anatole Kuragin De gravin Natasja Rostova Hoe maakt u het voorst, Anatole? Lieve gravin. Ik heb al lang naar dit geluk verlangd. al sinds het bal bij de Naryshkins... waar ik het eerst het genoegen had u te zien. Dank u. Het is absurd te bedenken dat... terwijl we zoveel gezamenlijke vrienden hebben... Dollechof tussen haakjes laat u groeten. Nadat deze slechte opera-uitvoering voor nodig is... om nader kennis te maken. U eh, geniet er niet erg van, geloof ik. Oh, nee, helemaal niet. Wat zou ze anders kunnen zeggen als jij het zo voorstelt, Anatole? Ik ben ervan overtuigd dat Gravin Rostova altijd de waarheid spreekt... Mag ik gaan zitten, Helen? Je kunt gravin Rostova gezelschap houden terwijl ik een paar andere vrienden opzoek. Oh nee, ik bedoel, ik moet mijn vader gaan halen. Maar liefje, hij is maar drie loges hier vandaan en zit te praten met Boris en Julie. Anatole zal goed voor je zorgen. Anatole, ik reken erop dat je gravin Rostova niet alleen zult laten. Ik geef mijn eer over het, Hélène. Sta me toe. Dat heeft ze zo gespeeld. Ze wou ons samen alleen laten. Ik zou weg moeten gaan, maar ik wil eigenlijk niet. Ik ben bang voor die man, maar ik voel me meer tot hem aangetrokken dan tot iemand anders. Wat betekent dat? En wat heeft u tot nu toe in Moskou gedaan? Heel weinig. Dit is pas onze tweede dag. Vanmorgen hebben we een bezoek gebracht en vanavond... Deze vervelende opera. We moeten...